De afgelopen jaren konden zwartspaarders gebruik maken van de inkeerregeling van de Belastingdienst. Wie alsnog zijn vermogen opgaf, kreeg geen hoge boete. Die coulance is nu voorbij, zegt de Belastingdienst. Mensen die vanaf nu worden betrapt, moeten alsnog belasting betalen en kunnen een boete krijgen van 300% van de te betalen belasting. De Amerikaanse politie heeft een geluidsfragment vrijgegeven van een telefoontje naar het alarmnummer 911. Kort na het telefoongesprek schoten agenten in de stad Wilmington in Delaware een man in een rolstoel dood. Het slachtoffer is een zwarte Amerikaan van 28 die door een eerdere schietpartij verlamd was geraakt. Hij werd woensdag op straat doodgeschoten door drie blanke agenten en een van Latijns-Amerikaanse afkomst. Volgens de politie was de man gewapend en had hij zichzelf eerder op de dag verwond. En dat was gemeld bij het alarmnummer.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 Voor Knoppenprins Klausplein 4 kilometer de werkzaamheden. De A12 is daar dicht dit weekend. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag staat daardoor ook file. Tussen Delft en Knoppenprins Klausplein 4 kilometer. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 25 jaar. Zie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 De soldats Moi je pense à l'enfant Qui demande pourquoi Tout le temps oui, tout le temps Tout le temps oui, tout le temps Moi je pense Et à tout ça temps, temps, Mais je temps, ne devrais temps, pas toutes temps, ces temps, choses là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 Zit jou een beetje in Frankrijk zo, Albertje? Oh, Het begint goed, gaat de goede kant op. Ja, toch? Ja, gaat de ja, goede kant op. Lekkere Franse muziek op de zondagmiddag bij CFM. Je hoort de Let Poppies. CFM. c f, -M. -F, -M. -F, -M. -F, -M. -F -M. En hier is Sister Sledge en Lost in Music.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 Met andere woorden, komt dat zien en komt dat horen. Brasserie Zin, genomineerd voor verkiezing Leukste Restaurant. Brasserie Zin in de Haltestraat is genomineerd... voor de verkiezing van de Leukste Restaurant... en wil natuurlijk dol, dolgraag die titel winnen. Daarvoor zijn vele positieve stemmen nodig... via www.restaurantverkiezing.nl. Www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 i was scared of dentists and the dark i was scared of pretty girls This movie that I think you like This guy decides to cry. weer een aantal maanden geleden. Dat was Fans Joy en Riptide. Jawohl, gaan we even naar Duitsland met Duf en Kodo. ...leeft die erde ...ohne lieve. Es regiert ...de hart des hasses. last sentence. Het geluid uit de jaren 80, wat je er hoort in uh, deze single doet me ook een beetje denken aan die van de Raw Bands. Van Clouds Across the Moon. Of van die rare geluidjes tussendoor en zo. En uh, dan gewoon lekker ook ondertussendoor tussendoor zingen. Yo, de Duff en Kodo. Nee, geen Duff plaatje. Viel best mee, toch? Ja, helemaal leuk. Ja, toch? Ja, helemaal leuk, hoor. Oké, okay, wat gaan we nu doen? Dan nog even een nagekomen uh, bericht in het kort.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 Try to get hold of oh, you know, those one night of What I need is somebody. Van Robin S. en Show Me Love even lekker onderhanden genomen. Een leuke uitvoering van uh, die single, De Nieuwe hit van Sam Veldhorium En Show Me Love. Het is uh, drie minuten over half drie, tijd voor het weerbericht voor de komende dagen. Zie je, dat wordt weerbericht. En daarvoor zit tegenover mij Albert-Jan Vos. Nogmaals, goedemiddag. Uh, goedemiddag, luisteraars. Blijft het zo of wordt het anders? U hoort het nu. Vandaag ligt het hoge drukgebied uh, Lex uh, op de Noordzee.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 thinking about tomorrow, wishing things were clear, no need to rush, I ain't gonna worry, any moment my sorrow yeah, is bound to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 Me. Except the fact that I love you My blue eternity I hear they say It doesn't kill you nature makes you stronger I must have the heart of a lion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 forward to another day! Yeah. Een heerlijke zondagmiddag Heerlijk. in Zandvoort. En lekkere muziek bij CFM als eerst door Shepard en Geronimo. Gevolgd day door deze uit de jaren 90. Le Lefonk en another day. CFM Race Radio, Pit Report.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 Dit is de me dijeron que te estás casando, tú no sabes lo Ik estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para Ik te niet of je het me wilt vertellen. Het is te Ser feliz esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin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 Oh ja, die is binnenkort jarig. Oh. Hij wordt 60. Zestig. 60. Zestig. Zestig. Oh, wow.